Ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De Raad van State heeft een advies gegeven over het verbieden van voorrang geven aan statushouders op sociale huurwoningen. De Raad zegt dat zo'n verbod zal leiden tot ongelijke behandeling en dat dat van de grondwet helemaal niet mag. Ook denkt de Raad van State dat zo'n verbod niet het gewenste effect zal hebben. Het kabinet wil dat statushouders geen voorrang meer krijgen op huurwoningen, puur omdat ze statushouder zijn. Zodat autochtone Nederlanders minder lang op de wachtlijst hoeven te staan voor een sociale huurwoning. Bij een Israëlische droneaanval in het zuiden van Libanon zijn vijf mensen gedood. Het gaat om een vader, zijn drie kinderen en nog iemand anders. De aanval was volgens het Israëlische leger gericht op een Hezbollah-terrorist die zou zijn gedood. Libanon roept andere landen op om de aanval te veroordelen. Bij een bedrijfsongeluk op een schip in de Rotterdamse haven is vanochtend iemand om het leven gekomen. Wat er precies gebeurd is, weten we niet. Het schip waar het gebeurde ligt aan de kade in de botlek. Een slachtoffer is gevonden in het ruim op 15 meter diepte. En voor mensen die snel overprikkeld zijn of autisme hebben, is het vliegtuigpakken pakken een behoorlijke uitdaging. En daarom organiseert de stichting Vliegen met Autisme rondleidingen op vliegvelden. Op Schiphol kreeg voor de vijftigste keer een groepje mensen die snel overprikkeld zijn zo'n rondleiding, om ze te laten wennen aan alles wat bij een vliegreis komt kijken. Jeffrey is veertien en gaat volgend jaar naar Amerika. Hij mocht bij de bagageband al even meekijken en dat vond hij. Leuk, vooral om te zien hoe al die koffers onder de grond gaan en daar, dat het daar verwerkt wordt allemaal. En heb je nou ook zin om het allemaal zelf echt mee te gaan maken straks? Zeker. Over een jaartje dan moet het goed komen. Dat zei hij tegen Hart van Nederland. Dankzij de stichting zijn al 2000 mensen rondgeleid op luchthavens. Heb ik het weer voor je. Het is van alles wat vandaag. Zon, wolken, af en toe een bui. En het wordt maximaal 17 graden. Zfm verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staan nog wat hardnekkige files in Noord-Holland. Dat komt met name door de werkzaamheden op de A10 Oost. Dat zorgt bijvoorbeeld voor file op de A10 Noord richting Utrecht. Tussen Volendam en Knopend Watergraafsmeer 20 minuten oponthoud. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam rijdt het langzaam bij Amsterdam Zuidoost. Daar is de vertraging 10 minuten. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat file bij Knopend Diemen. Daar sta je nu een kwartier te wachten. En verder rijdt het langzaam op de A27 van Almere naar Gorkum.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 Shady, shady.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 In de zaal, in de ontvangstruimte, eigenlijk het restaurant. En uh, iedereen heeft een glaasje champagne in zijn handen, want er wordt dadelijk iets geproost. Ik zie Carina Tan uh, al klaarstaan om ook dadelijk iets te zeggen. En Fockelin natuurlijk. En De heer Bluis heb ik al gezien. Maar verder, je, je hoort het op de achtergrond...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 Ik ben Carina Tan, een super trotse voorzitter van Stichting Zandvoortsmuseum. En ik heet u echt welkom op deze nieuwe locatie. En wat hebben we hard gewerkt. Ik geef straks het woord aan directeur Fokkelin Renkens-Tennenberg... en de wethouder Gert-Jan Bluis. Welkom in het museum. Het Zandvoortsmuseum. Het nieuwe Zandvoortsmuseum moet ik zeggen.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 om de workshopruimte te bekijken. Uh, ik kan aanraden dat dat uh, natuurlijk ontzettend leuk is voor, denk ik... Is het ook voor de klassen of is het juist ja, voor morgen, iedereen? Morgen is het voor eigenlijk iedereen die komt. Oké, okay, morgen is het dus al een... Uh, dus ja, dat is vandaag? Vandaag, en, ja. Voor de radio is het dan vandaag, hè? Ja. Oh, kijk eens.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 Dat is de, de theeschenkmachine. Waar komt die vandaan? Die is van de, een van de Kranhotel, Hotel, denk ik. Kranhotel Hotel Wuster is, is hij nog. Uh, uh, nou, Dat is uit 1800 zoveel. En, uh, het is een heel mooi, mooi ding. Dit, dat, dat, die moet eigenlijk tentoongesteld worden. Dat, dat stond daar in, in de collectie. Maar ik ben blij dat het uh, er nu is. Het is prachtig. Het en... is prachtig.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 Elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM. Open oh, de window, man. Let's do something. We gaan hier. Let's go for it, man. Come on, man. Why not? Uh. Let's do it. Come on, I'll be back in a second. Let's go for it. Some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 Ik heb alles bezocht. Alles? Natuurlijk de, de, de, de, de, de aangetakkerk, de dorpskerk. Maar ook natuurlijk het gebouw De Koch was open. Heel veel mensen gingen daar kijken. Omdat het de opening is uitgesteld, hebben heel veel mensen al kunnen zien dat het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 Maar het voldoet aan het coalitieakkoord. In het coalitieakkoord is duidelijk omschreven... we moeten wat aan de bereikbaarheid doen. De leef, leefbaarheid, de doorstroming, al dat soort dingen. Dus ja, ja, Er staat, er staat genoeg over in. Ja. We hebben het net al even gehad over die pleinen. Die, die leefbaarheid in het centrum. Ja, ja, ja. ja, ja. want in het centrum ja, is doorstroming. Bijvoorbeeld het voetgangersverkeer. Ook in het centrum kan veel beter het voetgangersverkeer. Van bijvoorbeeld Pede Zuid.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 Even, want uh, de wethouder wil heel graag en heel kort nog wat vertellen... over uh, de verhuizing van de Oekraïne. Gaat alles weg uh, naar achteren toe? Nou, ik, kijk, in principe zijn we al uh, twee jaar op zoek... naar uh, een alternatieve locatie voor de, de, de opvang. Omdat uh, wij willen graag, en dat wil de gemeenteraad ook... zo snel mogelijk bouwen, bouwen omdat er dan hele heleboel woningen bij komen. Uh, nou, de, dus we hebben allerlei onderzoeken gedaan en op dit moment...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 But stay with me I love it Love gaming Up, up, up,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 van Holland naar Den Helder. Dat lukt ons niet helemaal, dus we doen nog even een muziekje. Right from the start, you were a thief. You stole my heart. And I, your willing victim...